Juris Stubenitski met het NOS-journaal. De financiering van de bouw van een groot windmolenpark in de Noordzee bij Groningen is rond. Dat hebben de investeerders bekendgemaakt. Het park met 150 windmolens komt 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog te liggen... en zal vanaf de kust niet zichtbaar zijn. Het project kost 2,8 miljard euro. Het park kan straks energie leveren aan ruim 1,5 miljoen mensen. Turkse vakbonden houden vandaag een staking vanwege de mijnramp in Soma... waarbij zeker 274 doden zijn gevallen. De bonden zeggen dat de veiligheid van de mijnwerkers wordt opgeofferd... aan het streven naar winst. De woede wordt versterkt door berichten dat de Turkse regering... vorige maand een onderzoek naar de veiligheid in de mijnen heeft afgewezen. In de mijnen zitten nog 150 mannen vast. De kans dat ze nog in leven zijn lijkt klein. De kapitein en drie bemanningsleden van de gezonken Zuid-Koreaanse veerboot worden aangeklaagd voor moord. Ze kunnen levenslang krijgen. Het dodental van de ramp staat op 281. Er zijn nog 23 vermisten. Volgens justitie heeft het gedrag van de kapitein en de bemanningsleden geleid tot onnodig veel slachtoffers. De veerboot zonk een maand geleden. Er waren veel te veel mensen aan boord. En het schip had niet genoeg water in de ballasttanks. De kernreactor in het Noord-Hollandse Petten moet mogelijk sluiten. Het bedrijf achter de reactor vecht voor zijn voortbestaan. De directeur zei in Karel Brandpunt Reporter dat faillissement een van de opties is. De laatste jaren lag het bedrijf geregeld stil door technische problemen... waardoor er weinig inkomsten waren. Verder is de reactor 50 jaar oud en aan vervanging toe. In Petten worden medische isotopen gemaakt... waarmee tumoren kunnen worden opgespoord en behandeld. Het weer, vandaag flinke periode met zon, maar in het noordoosten en oosten meer bewolking. Het wordt vanmiddag 14 tot 17 graden. Morgen en in het weekend volop zon. Het wordt zondag ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A2 richting Amsterdam voor het knooppunt Amstel 4 kilometer. En de A4 richting Amsterdam tussen Zoeterwoude rijndijk en Roelewarensveen 6. A6 vanuit Lelystad naar Muiden tussen Lelystad en Almere-Buiten-Oost langzaam rijden over 9 kilometer. En op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 4. A9 naar Amstelveen tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Battoeverdorp 7 kilometer. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Reewijk 4. A12 richting Den Haag. Daar rijdt het langzaam tussen Zoetermeer en het Malieveld. En de A20 vanuit de hoek van 100 naar Gouda tussen Masluis en Vlaardingen 5. 6 kilometer op de A20 verderop richting Gouda tussen Spaanse polder en het knooppunt Terbrechtseplein. En de A28 richting Utrecht voor het knooppunt Rijnsweert 4. Ook 4 kilometer op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Sassenheim en Noordwijkerhout. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 We zijn weer terug. Goedemorgen Zandvoort. En uh, inmiddels is bij ons aangeschoven Albert Korper. En uh, Albert Korper is de voorzitter van een bewonersvereniging... die voor de windmolens zijn. En dan zult u zeggen, hè? En dan zeggen wij ja, wij zijn, uh, die bewonersvereniging is voor de windmolens... alleen liefst even op een andere plek. Klopt, Albert? Ja, zo kun je het formuleren, ja. We zijn voor schone energie. Of dat nou windmolens of zonne-energie is of whatever. Precies, maar niet tegen de windmolens. Zeker niet, nee. Het is een nee. vorm van energie. En ik, ik geloof ook dat je en windenergie en zonne-energie en biomassa uh, moet hebben om aan de doelstellingen in 2023 ja. te voldoen. Schone energie is, uh, is belangrijk. Ja, vind ik ja. wel, ja. We ook kleinkinderen. <lacht> Ja. ja, het gaat om de mensen die, en, en, die na ons komen, dat die ook nog energie hebben. Precies. Nou, niet alleen energie, maar ook een, uh, een schoon milieu om het leven. Ja, ja zonder ja, aanslag absoluut, ja. op onze Absolute. aarde. Ja, ja. ja. Jullie zijn uh, al heel lang bezig. Ja. Wat is de stand van zaken op dit moment? Uh, je hebt het nu waarschijnlijk over de windmogels vlak onder de kust. Ja, ja. Die, ja. <coughs> Nou, zoals je weet uh, is er een energieakkoord gesloten en dat wil 20 en 23 procent, uh, in 2000, of sorry, 14 en 16 procent in 2020 en 2023 aan herwindbare energie hebben. Dus het is windmolens, zonenergie, et cetera. Uh, het idee van Jan Vos en Kamp... op instagnatie van Jan Vos... Uh, heeft uh, Kamp, de minister van de Economische Zaken... opgepikt dat het onder de kustbouw... 40% verkopen zou zijn. Uh, de onderzoeken die inmiddels gedaan zijn... daar blijkt dat dat niet het geval is. Dat het gewoon onzin is. En Vos heeft zich vergist in zijn quote. Want wat hij bedoelde was... dat de industrie gezegd heeft... op termijn denken wij dat het 40% voordeliger kan... per kilowattuur. En het heeft niets te maken met de plaats waar je neerzet... Het heeft alles te maken met de schaalgrootte van de parken, waardoor je goedkoper onderhoud kunt hebben, goedkoper inkoop hebt. Het heeft te maken met nieuwe turbines en het heeft te maken met het leren bouwen en voordeliger kunnen bouwen. Daar heeft mee te maken en niet of je dat nu eh, 10 kilometer, 5 kilometer of 50 kilometer de kunnen zet. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet zo opgepakt. Hè? Het, het, het verhaal Prachtig. is natuurlijk van uh, binnen de 12 mijlzone uh, levert rendement op. Ja, en er is ook een onderzoek naar gedaan... Uh, door inroepte van het ministerie van Economische Zaken... en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. En het onderzoek toont aan dat op een investering van 35 miljard... en dan praat ik over 15 miljard euro aan bouwkosten... En ik praat over 18 miljard euro aan subsidie. En dan subsidie tussen quotes. Uh, op die 35 miljard... Uh, sorry, 30 miljard euro subsie, uh, investering. Uh, praat je over 200 miljoen tot 270 miljoen over 20 jaar. Die het voordelige zijn. Dus je praat eigenlijk over... 10 miljoen tot 10,2 miljoen per jaar. Albert, even een vraagje voor, ja, voor mijn duidelijkheid: uh, wie investeert? De uh, Nuon uh, en, en, en dat soort maatschappijen? Hmm. Of Let, ook de overheid? Nee, nee, de overheid investeert niets. Dus het legt het risico volledig bij de investeerden neer. En ja. dat zijn de Nuons, maar dat zijn ook mensen zoals jij en ik die kunnen zeggen: ik investeer 1000, ja. 2000 of 10.000 euro of een paar ton in meewind. Okay. Dus jij draagt het risico. Ja, ja, ja, ja. En wat er aan zit te komen is. Er is een, een besluit genomen op Europees niveau. Europese wetgeving heet dat. Waarin gezegd wordt dat de landen subsidies voor schone energie moeten afbouwen. Ja. En dan ben jij straks een investeerder. laat zich in, Essent. En je investeert voor uh, 4 miljard euro in een windpark op zee. Omdat de overheid het gaat willen, niet op land. En je rekent dan op 17 cent subsidie per kilowattuur. En die wordt nee, afgebouwd naar 3 cent. Per kilowattuur. Dat gaat dus echt over de kop. Ja. Als iedereen dat dan weet. Waarom zou je dan nog investeren? Als energiemaatschappij zijnde? Uh, omdat de investeren. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat de energiemaatschappijen. toch voorzichtig zijn met investeren. Die, ze hebben ook tegen uh, de minister gezegd. Luister jullie leggen alle risico's bij ons neer. En dat is ook zo. Want upfront moeten zij 15 miljard neertellen. Zij en hun investeerders om die park op zee te krijgen tot 2023. Dan de ik over een klein stukje. En ik denk dat ze heel erg voorzichtig zijn... en hele duidelijke contracten willen afsluiten met de minister... over de komende twintig uh, jaar. Ja, dat lijkt mij duidelijk. En een contract blijft, een contract. Dan kan, ook dan zegt de Europese wetgeving, luister, als een contract ligt... dan moeten we dat respecteren. Ja. Nou ja, ja, op zee heeft het in ieder geval voordeel... dat je niet 30.000 tot 50.000 euro voor een stukje land kwijt bent. Huur. Ja, ik weet niet of dat voor... <lacht> het Ik denk dat het probleem ergens anders ligt. Ja. Ik denk dat het probleem ligt op het land. Dat er nu uh, 4009 wat op land staat. Ja. En dat de mensen zeggen, het is genoeg geweest. Ja. Overwaar kijk, ze. ik windmolens ja. oh, en ik ben ja. het zat. Ze hebben ook nog, als het er dichtbij staat... overlast van geluid, ja. overlast van zicht. Want als het constant voor je ogen... Reflecteert, is dat niet plezierig? Als je daar woont, uh, zal dat niet prettig zijn. Ja, in Nederland woont altijd wel iemand in de buurt van Windmolens. Ja, ja. ja. ja, en... ja dat is natuurlijk het hele probleem. Ja, he. We zijn is... al een land en een klein land. Ja. En, ja. en als je zo zenuw zet... Ik heb wel eens tegen de, tegen de mensen waar ik praat... op het ministerie gezegd van... luister, ik begrijp één ding niet. Je gaat van land af omdat je daar geen draagvlak meer hebt. Want je moet eigenlijk straks 12 miljard of 12.000 megawatt hebben. Vervolgens ga je op zee zoeken op een plek waar je ook geen draafvlak hebt. Terwijl er, als je wat verder zoekt, er een gebied aangewezen is waar je alles kwijt kunt. En ja, de meer kosten zijn te verwaarlozen. Want die gebieden die zijn er dus. Ja, er is een gebied dat heet Amuide Ver. Dat is 55 kilometer uit de kust van Ermuiden. Daar kun je alles kwijt. En ook de... De energiemaatschappijen willen daar doorgaan bouwen. Die hebben helemaal geen behoefte om onder de kust te bouwen. En die willen wel clusteren? Ja, ja. nou, clusteren is een ander verhaal. Maar ik heb met wat energiemaatschappijen gesproken. En die zeggen, eigenlijk moet minister Kamp ons forceren middels een bonusregeling. Door te zeggen, als je clustert, dan krijg je 17 cent. En als je niet clustert, dan krijg je maar 11 cent. En dat geven ze zelf aan? Dat geven ze zelf aan. En ik weet ook dat ze die lobby doen in de Tweede Kamer. Ja. Uh, waar gaat dit naartoe? Wat zijn de verwachtingen? Uh, ik vind dat heel moeilijk te voorspellen, want minister Kamp is wat mij betreft erg moeilijk te voorspellen. Uh, maar als je de Telegraaf van anderhalf week geleden stond een artikel waarin zowel Jan Vos van de Partij van de Arbeid als Pieter Litjans uh, van de VVD, die beide op bezoek waren geweest in Zandvoort en Noordwijk, mm. zeiden eigenlijk is groter en verder beter dan dicht onder de kust. Dat moet je niet willen. Ja, dat is een aantal weken geleden dat er uh, uh, mensen op bezoek waren. Uh, kamerleden en dergelijke. Daar, uh, daar heb je het nu over, over dat verhaal. Ja, dat verhaal heb ja. ik het over. Ja. Waar de, de, de zandwagen stopte in het... Waar uh... ze <laughs> wel team geduwd, geduwd hebben. Je <laughs> ja, ja, ja. Nou ja, dat is ook wel een beetje symbolisch natuurlijk. Als je iets wil, dan moet je wel duwen. Ja, <laughs> of trekken. <laughs> of trekken. <laughs> maar ik begrijp uit jouw woorden dat het uh, op dit moment... Uh, ja... Eigenlijk uh, in de fracties besproken wordt wat standpunt moet gaan worden. En dan hebben we het natuurlijk over Partij van de Arbeid en VWD uh, voorlopig als uh, coalitiepartners. Ja. Maar dat je daar nog geen duidelijke signalen uit gehoord, uh, gekregen nee, dus, hebt. Nou, geen ander signaal dan ik net aangaf, wat ja. in het derde uit ja. stond. Um, ik weet wel dat Rijkswaterstaat geschrokken is van de effecten ja. die het heeft op het toerisme als u ze pannen de kust zet. Ja. En Rijkswaterstaat levert de rapporten aan, aan de minister Schultz van Hagen. Ja. En die hebben eigenlijk gezegd, dat, dat proef ik een beetje. Moet je nou voor 200 miljoen euro kosten, en daar kom ik zo nog op terug trouwens. Ja. Minder kosten, uitgaan of zoveel, zoveel ellende veroorzaken. Ja. Terwijl je het verder opzet, kun je het gewoon kwijt. Ja. En als dat advies is aan Schultz van Hagen, dan denk ik dat Schultz van Hagen meegaat in dat verhaal. En dat, uh, dat uiteindelijk de fracties zullen zeggen... van laten we maar gewoon verder op zee de spullen neerzetten. Ja. Nou, niet op 12 mijl, maar gewoon echt verder op zee. Ja. Het, het zicht... lijkt allemaal zo'n logische redenering. Wat mij dus altijd verbaast is... als je dus zo'n logische redenering voor je neus krijgt... doe dat dan, dat gevoel. Maar daarom zit ik natuurlijk ook niet in de politiek. Dat begrijp ik wel. Maar... Als je nou op een gegeven moment zegt, er is zoveel weerstand... en het rendement is uh, veel minder en, en nauwelijks en noem maar op... maar als je het daar doet, ja, is, of is dit iets te kort door de bocht? Uh, ik ben ook een politicus, dus ik uh, vind het moeilijk. Ik weet wel dat uh, politici als ze een standpunt ingenomen hebben. En het standpunt is, we gaan een onderzoek doen hè. Meer nog ja, niet, nee. exact. daar we daar duidelijk in zijn. Maar als je eenmaal een standpunt ingenomen hebt, dan, uh, ja, dan vinden ze daar niet zo heel erg, vinden ze niet zo heel erg plezier om daarop terug te komen. Nee. Uh, dat heeft dus te maken inderdaad met uh, uh, de aard van een politicus. De taak van een politicus. De taak van een politicus. Ja, de aard van een politicus. Okay, van taak. Ja, standvastig en doorgaan. En we hebben die we goed uitgezet, dus dan gaan we op verder. Ja, nee. Oké, okay. ik zou er weer uren over kunnen praten. Doen we dus niet. Ik uh, wil het graag even hebben over een stichting. Ja. Er komt een stichting. Er, er is, een, is stichting. een stichting. Er is een stichting. De stichting Vrije Horizon. Uh, die is voortgekomen uit een samenwerkingsplatform. Uh, uh, en het platform heet uh, Platform Maritieme Windmolenparken. Daar zitten in de gemeentes Bloemendaal, Noordwijk, Katwijk, Zandvoort, Wassenaar, schouwen Ameland, nog een aantal andere kustgemeenten. Die zitten in dat platform. Die zitten in het platform. Ja. Daar zitten in belangrijke verenigingen zoals BLK, zoals AWB, zoals ondernemers langs de kust. Dus het is een vrij uitgebreid en vrij ja. breed platform. En die gaan dat platform wordt nu een stichting. Er is een stichting opgericht die ondersteund wordt door dat platform. En die stichting die heeft als doel om de horizon te laten zoals het nu is. Met andere woorden gewoon mooi en vrij. Zodat ook ons nageslacht daarvan kan genieten. Ja. Taken van deze stichting. We hopen dat die uh, niet operationeel hoeft te worden. <laughs> ja? Als eind, eind mei besloten wordt om toch verder op zee te gaan, dan wordt het een de stichting. Totdat iemand zegt, we gaan een uh, luchthavenpal onder Weer de zee leggen. wat anders leggen. Ja? ja. Maar mocht het zo zijn dat uh, dat kamp besluit om verder te gaan... dan zal deze stichting namens dit platform uh, in die nodig gaan procederen. En een stichting heeft natuurlijk nou meer slagkracht dan alle platforms bij elkaar, neem ik aan. Ja, en daar moet je ook nog denken dat de gemeentes aan zich en de provinciale overheden niet mogen procederen. Het zit trouwens ook in het platform. Omdat onder de kies- en herstelwet lagere overheden ja. niet mogen procederen tegen, tegen hogere, overheden. hogere overheden. Ja, dat is zo. Je maakte net een interessant gebaar. En dat was het geldgebaar. Uh, hoe financieren jullie, jullie hebben ongetwijfeld vrij veel kosten... Nee, tot nu toe nog niet. Nou, reizen, eh, rapporten, ja. dat soort dingen meer. Nee. Eh, dat gaat niet gratis. Nee, De gaan. rapporten die, zijn, eh, die gemaakt zijn, zijn of door de ministeries gemaakt. Oké. Okay. Dus daar durf ik uit de quote. Want zeker ja, ik ben niet ja. tijdig, ja. ik ben geen ministerie. En ja. hm. zeker conclusies die zijn, het is helemaal niet zo rendabel hm. om het onder de kus neer te zetten. Of ze zijn gemaakt door het platform Maritieme Windmolens. Ja. En dat, daar hebben de gemeenten dat uh, geld geforneerd. Oké. Okay. Als stichting hebben we ja, de kosten die je maakt, reiskosten voor die partij zelf. Oké. Okay. Ja? Ja, goed. Dat is een uh, idealistisch deel van, uh, van de taak. Ja, als je geld hebt in een stichting, dan moet je zo overdraden. Wat, wat mij intrigeert bij dit soort dingen is uh, het besluitvormingsproces. Nou ja, we moeten wel afwachten wat Kamp gaat doen. Uh, is dit dan niet een, een grote uh, ministeriële ambtelijke organisatie... die de minister adviseert? Natuurlijk. Ik neem aan dat hij dat zelf niet allemaal beslist... en, en, nee. en zich verdiept heel erg in, in de materie. Uh, hij zal beslissingen nemen... maar ik mag aannemen dat er een ambtelijk apparaat achter staat... Uh, Nogmaals, ik ben geen politicus. Wat ik wel weet is dat er een regeerakkoord is. Ja. En dat regeerakkoord heeft weinig te maken met de ambtenaren. Ja. Het regeerakkoord dat is zegt, politiek. wij willen naar 14% of eigenlijk naar 16% toe ja. aan schoon energie in 2023. Mm -hmm. En de ambtenaren hebben dat dan uit te voeren en moeten een manier vinden om daar te komen. Ja. Nee, ik wou zeggen, zij moeten toch de bouwstenen voor uh, de beslissing van de minister aandragen, mag ik aannemen. Zij moeten de mogelijkheid onderzoeken waar je dan die, 3, ja. die 16% kunt realiseren. Ja, ja. Nou, op land lukt dat niet meer, nee. voor een deel. Dus zul je ook naar zee toe moeten. Ja, maar is het dan ook niet slim om de ambtenaren te proberen met argumenten te overtuigen? Uh, dat, uh, daar zijn we heel druk mee bezig. Ja. Dus we zitten in maar dat over... is moeilijk natuurlijk, hè. Uh, nou, je ziet wel dat ambtenaren uh, tape, soms twee petten op hebben. Namelijk de pet van, wij moeten uitzoeken hoe het gebeurt, gebeuren moet in plaats van of het gebeuren moet. En dat is een andere benadering. Ja. Maar als je dan één op één moet zeggen, ja, of het nou echt slim is, dat weet ik niet. Maar de plaatje of de the record met ze. Ja, ja, ja. Ja, maar we zitten in overlegorganen met Rijkswaterstaat, EZ, uh, nou, noem het op... En we praten ook op... Uh, de, we hebben ook gesproken op DG-niveau. Directeur-generaal niveau, directeur niveau met, met, bij ministeries. Ja. Nee, uh, ja, die zijn toch wat huiverig om... Uh, commitments te doen. Ja. We zeggen ook, ja. je, je zou je kunnen voorstellen dat iemand zegt... Persoonlijk ben ik er niet zo voor... Maar ik heb wel een regeerakkoord uit te voeren. Ja. ja? ja. Maar het ambtelijk advies zou dus moeten... Aansluiten bij het regeerakkoord. Uiteindelijk. Het ambtelijk advies zou kunnen zijn... Je kunt het op twee manieren houden. Je zou kunnen zeggen van luister. Je kunt het onder de kus zetten. Maar dan heb je een heleboel weerstand. Je kunt het ook verderop zetten. En dan heb je geen weerstand. Dan kun je morgen beginnen. Ja. En de grap is dus. Dat ook de rapporten uitwijzen. Want we moeten 3450 megawatt nog op zee kwijt. Ja. Buiten de 1000 die al uh, toegewezen is. Dat je van die 3400 megawatt. Maar 300 tot 900 megawatt onder de kus kwijt kunt. Dus je praat niet eens over 200 miljoen of 270 miljoen. Je praat over een fractie daarvan. Ja. Dus ik vermoed dat ze dat inmiddels, dat dat inmiddels doorgedrongen is bij ze. Ja. En dat het advies naar minister Kamp en Scholz van Hagen zal zijn. Ja. Voor dat kleine beetje moet je die ellende niet aangaan. Tenzij ja. je gemeente zelf aangeeft dat ze het graag willen. Tenzij ja, je ja. gemeente zegt dat willen we graag. Bijvoorbeeld Den Helder. Maar ja, Den Helder. Als je bij de Helder de kust neerzet. Heeft Bergen en Calland er ook last van. En de vraag is dan. Hoe is overleg tussen die gemeenten? Ja, dat is zo. Uh, Komt daar, is daar ook een kostenbatenanalyse ja. bij, uh, ja, omdat je zo meteen zegt, ja, het is eigenlijk een fractie van de kosten als je ze wat verder zet. Nou, als je dan aangaat nou dat, uh, dat je een economisch probleem gaat krijgen aan de kust met toerisme en dergelijke, ja. als je het toch zou doen, uh, dan loopt de overheid inkomsten mis. Ja. En dan zou je zeggen: ja, maar ga dan eens kijken wat het kost en wat het oplevert. Of als we het toch doen, wat we dan minder binnenkrijgen aan toeristenbelasting. Nou, alles wat een toerist zo uh, genereert. Ja, en vergeet uh, de maatschappelijke weerstand niet. waar je natuurlijk ook. Dat is niet zo met geld. Het ene is het gevolg mee. van het ander. Um, als, je, uh, als je een, een oorzaak uh, analyse doet... Hmm. dan zeg je, ik bouw de horizon vol, of de kust vol hmm. met windmolens. Vervolgens blijven toeristen weg. Ja. En dat heeft economische effecten. Ja, ja absoluut lokaal niveau. En je vroeg net zijn er onderzoeken gedaan naar uh, de economische effecten ervan? Ja, ja die ja, zijn er. Ja. Ja. Als je naar de website gaat www.vrijehorizon.nl en je kijkt onder rapporten, ja. kun je ze terugvinden. Er zijn, er zijn een heleboel onderzoeken gedaan, maar de twee die daar staan die echt van belang zijn, is de maatschappelijke kostenbaatanalyse, MKBA. In opdracht van EZ en infrastructuurmilieu. En daaruit komt die 200 miljoen. Ja, ja. Die kun je terugvinden okay. Okay. op de site. Ja. Ja? Ja. Er is ook een onderzoek gedaan. Omdat de gemeenten die informatie niet hadden. En ja. wij wel. Ja. Uh, in opdracht van de gemeenten. Het dus platform Maritieme Bidmolenparken. Ja. En daaruit blijkt dat het 270 miljoen duurder is. Om ze verder op zee neer te zetten ja. Over 20 jaar weer. Ja. Uh, uitgaand van... Uh, het volledige pakket onder de kust of uh, die, verder op zee. Die 270 miljoen over twee jaar. Over 20 oh, jaar. jaar ja, bedoel Dus je praat over 27 miljoen ja. per jaar. Nou, uh, sorry, 13,5 miljoen per jaar. 13,5 miljoen. Ja. En als je daardoor inkomsten derft van toeristen, Juist. is dat natuurlijk peanuts uh, Uit het rapport blijkt ook dat je 100 miljoen per jaar minder aan inkomsten hebt uh -huh. langs de kust. Ja. Ja. En 100 miljoen, dat betekent ook btw-afdracht minder. Ja, ja. Ja, dus... nou ja, van alles. Uh, Toeristen, En die oorzaak is: BTW... ik weet zeker dat er hele slimme mensen zijn bij de ministeries die het ook al uitgedokterd hebben. Huh? Ja, daar ga ik, ben ik van overtuigd. Ja. Ja. Dus als je een puur, dat kan bijna niet anders. Als je, als je niet als emotie neemt, weerstand en. Puur alles, ratio. Maar puur een ratio. Op de ratio moet, moet je het dan niet doen. Ja, dan zou je zeggen is een eenvoudige rekenen soms. Ja, en dan vermijd je ook de emotie. Ja. Want dat is ook heel plezier. Zeker als je stemmen wilt winnen uh, voor je partij. Ja. <laughs> Ik denk dat het niet heel verstandig is om als Partij van de Arbeid en VVD te zeggen we zetten dingen toch hier neer. Bij de kustgemeente. Nou ja, oké. Okay. En je kunt toch voldoen aan uh, je overeenkomst, Europese overeenkomst, uh, regeer -over, uh, en dergelijke. Ja, de, de Europese overeenkomst, de Europese, die zegt overigens dat wij CO2 moeten terugbrengen. Ja, ja, ja, ja. En dat kun je ook doen... zegt niet dat, dat... we windmolens moeten nee, die... nee, dat kun je ook nee. doen door energie uit het buitenland te betrekken ja. die groen is. Ja. Dat is een overschot in een aantal landen. Van goede energie. En dat kun je prima je kwijten. Je zou bijna zeggen, ik begrijp de discussie nauwelijks Nou, dat nog. is wat ik net zei. De, de logica. En dan denk ik, die logica die, die, die zou toch iedereen moeten hebben. Maar goed, nog even naar, over naar het volgende. Um, een, ons dorp staat te koop. Ja, ik heb het gezien, ja. Ja, met al die gele borden. Mm -hmm. En de karavaan die komt uh, volgend weekend uh, dus naar Zandvoort. Ja. De 17e en de 18e, ja. Ja, maar volgens mij uh, doet... Uh, de Wij spierking... zitten aan de stamtafel. Jullie zitten aan de stamtafel. Ja. Dus wil je meer informatie hebben... of wil je lekker discussiëren, dat kan natuurlijk ook. Kom daar gewoon naartoe. Daar zijn vertegenwoordigers of mensen die ook kunnen vertellen over... Uh, het effect van windmolens en hoe je dingen kunt vermijden. Hoe het echt in elkaar zit, het echte plaatje Ja, en dat is volgende... Uh, aanstaande zaterdag en aanstaande zondag. Van, uh, ik dacht... Openingstijden museum neem ik aan. Want ja, ik is... dacht vanaf twee uur tot een uur of zeven s'avonds. En dan is sessies van een uur anderhalf uur. En die stamtafel is in, in, het museum. Museum. in het museum. Het museum ja, heeft okay. inmiddels een stamtafel. Heel leuk hoor. Oké. Okay. Ja. En daar geven jullie voorlichting. Ja, als, als mensen dat willen, dan kunnen we, voor, kunnen we informatie geven. Hm. Nou ja, oké. Okay. Duidelijk. Ja? Dat wist ik nog niet. Nee. Oké, okay, nee. vandaar. Maar ja, jij bent ingewijden. Nou, ik las het in de krant. En je hebt ook zo'n bord op je raam? Nog niet. Nee. Het boeit nog te hard? Niemand heeft gevraagd of wij een bord op onze raam willen hebben. Oh, oh, oh. Je hebt toch ook Facebook? <laughs> ik heb het niet gezien. Oké, okay, ik wel. Uh, okay. Je kunt ze hier straks meenemen. Je kunt ze afhalen bij Hotel Hoogland. Hier? Ja. ja. En dan kun je ze gewoon op je raam plakken. Tot, uh, laten we zeggen, eind mei. Want dat is het, dan is de beslissing gevallen bij de Tweede Kamer. En jullie willen zoveel mogelijk uh, hebben hangen. Ja, want je kunt op het moment dat je hem uh, op je huis hangt kun je ook een foto maken en die wordt weer op fundaDorpTeKoop.nl geplaatst. Dat wordt sjouwer dons. straks. <tie> weer tij tij weer tij tij helemaal niet, joh. <tie> ja, nee, jij neemt er een mee. En ja, jij neemt, En ik neem er ook uh, mee. Iedereen hier in deze overvolle kroeg neemt er eentje mee. <tie> helemaal goed. Ja, gaan we doen. Ik vind het, ik vind het een hele leuke, ludieke actie. Ik ook, of, of, heeft er ook aandacht aan besteed. Heb je gezien? Ja, nee, dat had ik nog niet gezien. Ik trigger. wist alleen dat het ja. ging gebeuren. Ik dacht, ik was er niet, ik moet dat nog even zien. Was het leuk? Ja, dat was de trigger waar Pauw zijn zand Zandvoort kwam. Zet hé, een dorp te koop. Ja, ja. Dus dat ja, was, ik het vind was ik... weer heel leuk, ja. ja het of is je, heel het heel je het er nou leuk. mee eens ben of niet. Maar ik vind, ik vind dit een ongelooflijk ludieke actie, moet ik zeggen. Ja, ik ook. Ja. ja. Nou, dus dan gaan wij uh, meedoen. Goed. We zijn een beetje op de hoogte. Ja. We zijn bijgepraat door Albert. Oké, okay, als je meer informatie wil, ga naar de website. Ja, of naar volgende week, naar de stamtafel van de het stamptafel. museum. Ja. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Succes gewenst. Dankjewel. Goed, en wij gaan door met Mama Cass' Dream a little dream. En nu the ballad. Hier is Mama Cass.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 Yes. Dream a little dream of me. Nou, een man die absoluut niet van dromen houdt, nou, zit tegenover ons. Of nee. waargemaakte dromen. Ja. Nou, jawel. Ja, ja dromen die zeker. uitkomen. Ook dat? Ook dat. <laughs> Vertel, Hans. Nou... Tegenover ons zit Hans Rijmers. Ja, ja, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij hebben... En, en ik zat dat vanmorgen te realiseren. Uh, over het concert morgen. Want daar gaat het dan ja. nog even over. Wij hebben morgen drie uh, prijswinnaars. En dat is nog nooit gebeurd. In al die jaren. Oh, in al die dertien jaar uh, zijn er drie... Uh, die, die de, alle drie de meest prestigieuze jazzprijzen in Nederland hebben gekregen. Vertel daar eens wat meer over. Wie? Nou, de, uh, Wessel Ielke was de, de, de veel te vroeg overleden man van Rita Reis. Hè, de eerste ja. man van Rita Reis. Ja. Uh, fantastische jazzdrummer. Uh, Dramatisch ongeluk gehad en uh, overleden. Een uh, waterski-ongeluk was dat. Ja. Uh, dus de, de, okay. dat was al... Uh, dan was je toch wel redelijk uh, uh, van financiën voorzien. Hè? Als je dat kon veroorloven ja. in, die, in die periode. Ja. Maar goed, vreselijk ongeluk gaat overleden. En daar is de prijs naar nou vernoemd, toen uh, de tijd. En de west prijs. Het is later, is dat de Boy Edgar prijs geworden. Mm. Uh, waarom dat ooit veranderd is, dat vermeldt de historie niet. Nou vermoed ik een beetje dat dat is gebeurd. Omdat in latere stadia, West Lielke wat minder tot de verbeelding sprak dan Boy Edgar. Dus die de Boy Edgar band had opgericht. Ja. En, en, uh, Alsof niemand meer ja, zo goed hij was. Ja, natuurlijk een flamboyante man. Ja. Uh, uh, ja. Getrouwd met Gerry van der Klei. En, en ja, waar ik er toch, ja, maakte toch wel deel uit van de, van de Amsterdamse scene toen de ja. tijd. Dus daar is, daar is toen de prijs naar nou, vernoemd. Maar Rob van Bavel, de pianist. die uh, heeft hem ooit gekregen. toen het nog de Wesley-Ilka-prijs was. Hm. En kort daarna is het boy geworden. Ja, misschien wordt het ooit nog wel eens Piem Jacobs-prijs. Uh, ja, nou. Oh. Denk oh. ik niet. Ja, of Ja, nou ja. Hij, hij is ooit bedoeld. Als, eigenlijk als, uh, als aanmoedigingsprijs. Ja, de ja. de, de, uh, de Wesley-Ilka-prijs. Want een, een heleboel bekende muzikanten hebben hem hebben gekregen in de loop van de tijd. Maar uh, Rob van Bavel was afgestudeerd in 1967, uh, in uh, conservatorium, uh, uh, en, en is, uh, heeft hem kort daarna gekregen. Dus dat is heel, uh, heel bijzonder. Hij had de Thelonius Monke Award in, uh, in New York ontvangen en uh, begaafd pianist. En de andere prijswinnaar, John Engels, ja, kan hij missen. Ja. Die heeft zo'n beetje alle prijzen al gewonnen die je maar uh, kan verzinnen. En de prijzen die nog niet verzonnen zijn, die geven we hem ook maar. Ja, ja, ja, natuurlijk een icoon uh, op die leeftijd en dan nog, uh, nog uh, zo spelen, uh, ongelooflijk. Ja. Dus die heeft hem ook ontvangen, in uh, ergens in de 80 jaren, 86, 87, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar in die periode een beetje. En uh, Ferdinand Povel, de saxofonist dus de solist eigenlijk, die daar, die daar is, die heeft hem gekregen in 2011. En dat is eigenlijk wel heel erg laat. Maar goed, hij heeft hem wel gekregen. Ja. Dus we zitten met drie, drie van die, die prijswinnaars in één zaal. En ik vind dat wel bijzonder. Ja. Ik word er wel blij van. Yes. Ik hoop dat het publiek dat ook waardeert en komt. En dat is niet eens bewust gebeurd. Dat is gewoon gebeurd. Ja, ja. Uh, uh, uh, kijk, uh, vanaf dat Johan Clement eigenlijk... Uh, niet meer de vaste pianist is... Uh, hebben we natuurlijk de keuze... uit een heleboel geweldige pianisten in Nederland... Want er zijn er, er zijn er een heleboel van... Nou, en, en dan uh, is nu Rob van Bavel. En, en daar zijn we blij mee. En, ja, en dan kom hard. je opeens met uh, John Engels. Die was het vorige concert ook met Jan van Duikeren. En die is er nu weer. Kennen ze elkaar, al die prijswinnaars? Ja, ja, want... Uh, uh, dan moet ik even denken. Uh, Rob van Bavel heeft uh, heel lang geleden... met Ferdinand Povel al plaatopnames gemaakt... Ja. En John Engels heeft met die andere twee ook weer opnames gemaakt. Dus dat zit wel allemaal heel dicht bij elkaar. Dat moet een feest en, van herkenning worden. Ja, en die, die, en die top van die Nederlandse jazzmuzikanten... is niet zo... Die is niet zo groot. Nee, maar dus zo onmetelijk groot... LK, dat ze elkaar niet zouden LK. kennen. Nee. Komen elkaar allemaal tegen. Ja... Is er een circuit zoals, zoals, zoals wat wij in de kroch of jij in de kroch doet... is er zo'n zo circuit in, in Nederland van uh, dit soort optredens? Nou, die, die uh, een beetje reizend circus. Ja. Zo, nou ja, waar al die artiesten elkaar Ja, nee, maar ik bedoel tegenkomen. dat niet dedigrerend nee, nee, nee. of zo hoor. In tegendeel ja. zelfs. Hè. In te Harlem de... is daar vast ook wel een... Nou, ja, je, je had vroeger in Harlem natuurlijk de Haarnamse Jazz Club. En ja. uh, daar werden regelmatig concerten georganiseerd. Ja. Uh, maar dat is er uh, nauwelijks nog. En, en, en op andere plekken is het ook. Nou, in, kijk, je hebt in Amsterdam natuurlijk de, de Noordse Jazz Club. Hè, ja. Als afgeleide van het Noordse Jazz Festival. Ja. Want hoeveel hebben... evenementen zijn er zo pakweg in Nederland? Zoals Och, dat van ja. jullie? Wel heel veel. Veel. Heel veel. Toch? Ja. Heel veel. Ja, ja, ja, ja. ja. Iedere. Uh, ja, er zijn er heel veel. Ja. Maar, er zijn ook heel veel uh, muziekstudenten die allemaal willen spelen. Ja. En, en daar moet wel iets voor gecreëerd worden. Ja. He, want je ziet... Uh, ga maar eens kijken op, op uh, Google of wat dan ook. En, en uh, doe maar simpelweg uh, jazzconcerten in Nederland... Nou, dan je ben je wel even bezig dat je er bent. Ja. Ja. Dat zijn er heel veel. Vraag je terzijde, ik weet niet of je dat weet. Uh, is er bij conservatoria en dergelijke een, een, een, een richting jazz? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, al heel lang. Ja, okay. want uh, uh, Fris Landersbergen en Johan Clement en uh, uh, Rob van Bavel. Uh, Ferdinand Tovel. Er uh, uh, zijn allemaal docenten uh, conservatoria. Uh, uh, nee. Rotterdam, Den Haag, Amsterdam. En sommigen op twee. Uh, uh, conservatorium ja. en bijvoorbeeld een hogeschool. Jazeker. En, en dat is dan uh, richting... Uh, vroeger was het richting uh, lichte muziek. En, en, en nou, nu zal dat dan richting jazz geworden zijn. Maar ook een heleboel uh, vocalisten die, die uh, uh, docenten conservatorium zijn. Jazz. Ja, Steven vraag... Kouwveld, bijvoorbeeld, hè? Was, docent. was docent. Ja, en, en, en uh, zo zijn er nog veel meer. Okay. Ja? Dat was even een vraagje terzijde. zijden. Ja. ineens dacht ik, hey, is dat eigenlijk wel ja. een richting? Maar dat Absoluut. is heel duidelijk. Ja, zeker. Nou, een, er, is zelf, een er is zelfs een, een, een, een, een big band uh, van het Amsterdamse Conservatorium, ja. okay. een jazz oh. big band. Ja? Ja. ja, en een bloeiende richting van de conservatoria, neem ik aan. Ja, maar het. het het gekke is, en, en dat hoor je de docenten dan ook vertellen... ...de, de studeren het er heel veel af... ...maar we zien ze eigenlijk niet zoveel meer terug in het circuit. Hm. En dat, de, de spoeling is natuurlijk nogal dun, hè? Uh, ja. echt, kijk, een, een land in, in, in de landen om ons heen... Ja, daar wonen vijf, zes keer zoveel mensen. Dus dat achterland is veel groter. Ja. De steden zijn groter. Uh, ja, ga je, ga je in een club spelen met een, in een stad met uh, 500.000 inwoners of met 16.000? Ja, dat ja. geldt wel wat ja. Ja. Ja. Aan, aan bezoek wat je kan verwachten. Ja. Ja, want jullie zitten altijd zo tussen de 80 en 120 nou ja, of zoiets? Dat, nou ja, dat, dat, dat, dat zou ik wel heel erg graag willen. Oh. Maar ik ben blij uh, wanneer we het eind van het jaar op een gemiddelde van, uh, van 80 komen. 80? 80, 90. Hoop ik. Ja? Nou ja, jij zegt 16.000 inwoners. Lijkt me niet zo slecht. Nou, hier in Zandvoort zitten we met 16.000 ja, deelhouders. Ja, dat bedoel ik. Maar dan, dan is het al een heel gevecht om, uh, <lacht> om aan 80, 85 <lacht> mensen te komen. Er, er zijn altijd heel veel evenementen en op één dag. Dat is natuurlijk ook het probleem. Je kunt er maar één kiezen. Nee, ja, dat, dat is wel zo. Maar uh, wat wij hier op zondagmiddag bieden aan, aan jazzmuzikanten... Uh, als je naar een... Uh, ga je naar de, de, uh, uh, de Noordzee zee uh, Jazz Club in Amsterdam, de West Gasfabriek. Betaal je 24 euro. Ja. Heb je niks. Ja. Niks. Nee. Sta je. Zit ja. je nog niet hoor. Nee. Ja. Moet je gewoon blijven staan. Uh, biertje 2,5 euro. En nou, jullie vragen aan toegang? 15 euro. Kijk. Nou ja. Ik wilde maar mee zeggen. Natuurlijk. We zijn ontzettend blij als er heel veel mensen uit Zandvoort komen. Maar we zouden ook zo graag wat meer mensen uit de regio willen ja. hebben. Maar daar moeten ze dan wat meer moeite voor doen. En dat maakt het dan wat lastig. Maar Hans, wil je daar ook mee zeggen dat uh, jullie kwalitatief gezien... Uh, hetzelfde bieden als uh, North Sea? Nou ja, kijk... Uh, Dezelfde artiesten, ongeveer? Oh, als ik, als ik kijk naar het gemiddelde wat er in de Noordzee Sea Jazz Club komt... in Amsterdam en de ja. Westen En wat wij hier hebben... Ja. Dan hebben wij hier meer kwaliteit. Absoluut. En, en minder entree. Ja. Dat bedoel ik. Ja. ja, maar dat is nu niet uniek. Dat komt wel vaker voor. <laughs> ja, nee, maar ik bedoel, dat is voor jullie heel positief. Nou ja, het, het, kijk, er zijn, natuurlijk wel, er zijn natuurlijk wel uitschieters. Ook, ook in Amsterdam. Als je daar uh, ja, al komt, okay. twee weken geleden was daar een, een, een ongelooflijk goed concert van uh, Nicola Conte. Ja. Nou, daar zijn we geweest. Ja. Echt ongelooflijk goed. Ja. Nou, dan praat je over een uitschieter. Ja. Nou, nou ja. Wij hebben hier iedere maand een uitschieter. Dat wou ik zeggen. Ja. Classic Concerts heeft ook de maastricht staart ja, Maar ook niet elke keer. Nee, nee dat, dat, dat kan ook niet. Dus, natuurlijk uh, zul je uitschieters hebben. Maar ja. in het algemeen is jouw statement van... wij bieden een heel hoog kwaliteitsniveau. Ik, ik, Voor ik eigenlijk daag, weinig geld. Nou, laat ik het anders zeggen. De, uh, laat ik maar eens even hoog op het paard gaan zitten. Dit is toch het, la, het laatste concept. <lacht> dus, tegen de tijd dat ik in september wat ga vertellen... is iedereen dit verhaal uh, toch weer vergeten. Je mag even opscheppen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, één keer dan. Uh, ja. ik, uh, ik daag toch mensen uit... om uh, uh, wat wij aan het gemiddelde... hier aan, aan muzikanten hebben. Die één keer in de maand... Hè? Wie dat nog meer hebt, hier in de regio. Ja. En dan praat je, laten we zeggen, zo uh, 40, 50 kilometer om ons heen. Hè? Ja. Zo ongeveer. Ja. Ja. Dat zullen best plekken zijn die, die ook wel deze muzikanten hebben. Nee, maar wij hebben het continu. Ja. Die ene zondag in de maand. Ja. Kijk, je, krijg, je kan het niet vergelijken met jazzclubs die iedere week iets moeten bieden. Mm -hmm. Dan ga je dit niet redden. We, we moeten natuurlijk wel eerlijk over zijn. He? We zijn geen commerciële club. We zijn, we, zijn geen, uh, we, zijn kroeg, we zijn geen kroeg die het moet hebben van het bezoek wat komt. Omdat we de muzikanten moeten betalen met hetgeen wat ze aan drankjes tot zich nemen. Daar hebben we geen last van. He? We kunnen de muzikanten betalen met de, met de entree uh, uh, die we krijgen. En, en Godzijdank nog het, het beetje subsidie van de gemeente wat we krijgen. He? Daar zijn we enorm dankbaar voor dat we daarmee kunnen betalen. Ja. Ja. Zouden we de muzikanten moeten betalen met de opbrengst van de drankjes en de entree... dan kan dat ook maar één keer in de maand. Ja. Ja. Maar dan ben je wel iedere dag open. Dus dan ja. moet je op die andere dagen... verwachten ze van je dat je daar ook muziek hebt. Dan kun je de kwaliteit die we dan op die ene zondag hebben... kun je niet iedere week doen. Nee. Dat, dat gaat je niet nee, lukken. Nee, nee, nee. Dus dat daar moet ja, je ook eerlijk over zijn. Ja. He, maar daarom proberen we ook die ene keer in de maand... die kwaliteit ook zo hoog mogelijk te houden ja. als kan. Ja. En voor Want, jullie gevoel lukt dat dus ook? Oh, ja. zeker. Ja. Nou ja, uh, uh, ook voor degene die, die komt. Hè? Ja. Die achteraf ja. daar ook uh, uh, geen negatieve verhalen over ze, hebben. Anders kwamen ze niet meer. Nee, daarom. En dan, dan geef je jezelf een brevet van onvermogen... en dan kun je er beter mee ophouden. Nee. Hè? Ja, maar dat hebben wij altijd gezegd, hoor. Op het moment dat het, uh, dat het minder wordt... en dat we het niet meer goed kunnen betalen... of dat we... Kijk, als we tegen de muzikanten moeten zeggen: Van uh, je mag wel komen, maar uh, we kunnen je nog maar uh, 75 euro geven. Dan, dan, dan stop ik ermee. Ja, nee. Nee, dan, dan kijk, je moet, je moet, het is een vak. Muzikant zijn is een vak. En ik erger me dood als, ik, als je dan van muzikanten hoort. van die hebben ergens gespeeld in een kroeg. voor uh, 75 euro. Ergens, weet ik van waar. En dan moeten ze zelf parkeergeld betalen. En, en dat doen ze dan. Omdat ze anders thuis zitten. Ja. En zij een... weten ook pas achteraf wat, wat er betaald wordt aan. Nee, ze dat, nee dat, oh, dat spreek, spreek je, je vooraf af. af. Voor, ja. Nee, daar zijn normen voor, dat spreek je maar, vooraf okay, af. Ja. Maar, maar ik kroeg of dat gebeurt dan niet. En dan hebben ze kennelijk ook zoiets van: ja, anders zit die muzikant toch maar thuis. Ja. Laat, hem dan, laat hem dan maar hier komen, heb je nog een beetje betaalde ja. repetitie. Ja. Ik, ik, ik vind een disqualificatie van de, van de muzikant. Dat is het. En, en ook ik. van je evenement. Ja. Eigenlijk, eigenlijk zouden ze nog meer moeten betalen. Want als die muzikant staat te spelen. staat iedereen er tussendoor te praten en te rinkelen met de glazen. En denk weet je wat, betalen wat meer. heb je nog een beetje smarte geld. <laughs> <Zo. Ja. laughs> Hans, tot slot. Uh, ja. Ik was net morgen nog even. Ja, je was zo lekker. ik <laughs> komt wel mooi uitsmijten. Morgen. De uh, geld. Morgen. Uh, ja. De uitvoerende muzikanten: ja, uh, uh, Erik Timmermans uh, Bas. Hij heeft daar nog geen prijs gewonnen, dus die moet nog even flink doorstuderen. John Engels, of van Piano en Ferdinand Povelen, Tenoren, Sax. Repertoire. Ja, de jazz die we kennen. Kretenmerk, zo'n boek. Heerlijk, zwingende muziek. Voor de kinderen. Fantastisch, in ieder geval duidelijk. Wie bepaalt of er iemand een prijs krijgt? Oh, oh de, de, de, morgenmiddag bedoel je? Nee, sowieso oh. in het algemeen. <laughs> nee, niet morgenmiddag. <laughs> nee, ik, ze krijgen allemaal een prijs morgen. Een warme hand. Ja. Uh, <laughs> yeah. De, uh, nee, dat, dat, nee dat, zijn, dat zijn de vakjuries, hè? De, Met die West boy prijs, West -prijs. Dat, die Want, ik, uh, ja. het, het initiatief voor de boy prijs is al jaren bij de, bij de VPRO. Die, die, oh, dat, die, die, die dat VPRO antemeert dat en ja. die, uh, uh, die, die doet de uitreiking in de televisie en die, noem maar op. Oké, nou, okay, nou uh, drie, goed. Morgen, de krocht, allemaal komen. Ik, allemaal kwijt. Het uh, regent uh, regen toch? Nou, dat mag ik hopen. Ja. Ja, en ik die... zou zeggen, neem, neem, ja, man, neem je moeder mee al die naar de gens. Oh, die hebben daarom, toch geen brunch. Daarom, daarom hebben we het juist georganiseerd op. De elfde op Moederdag. Ja. Daarom hebben we het juist gedaan. Iedereen zit van het is verkeerd, is het een moedig Nou nee, hebben we express gedaan. Meenemen. Gezellig. Gedaan. Leuk. Kan zo krom niet zijn of we praten en het wel richten. Ja. Heel veel succes. Dank jullie zeer. Oké, okay, En uh, dank voor de, voor de gelegenheid de afgelopen maanden om het weer even te vertellen. Oké. Okay. En, en tot jij, volgend je... seizoen dan maar. Dankjewel. Oké, okay, Hans. Goed. Uh, Hennie, wij gaan door met de agenda, denk ik. Ja, wij gaan inderdaad door met de agenda. Maar we hebben ook nog één belofte in te wisselen. Oh, jij, jij zou een Gedicht ja, uh, er is in Zandvoort een ontmoetingscentrum, de Zandstroom, en dat is een centrum wat bedoeld is voor mensen met geheugenproblemen zoals Alzheimer en hun familie. En die uh, mensen hebben speciaal voor Moederdag een mooi gedicht gemaakt, en het verzoek van de Zandstroom was om uh, aan ons om dat voor te lezen, en ik denk dat we dat maar met liefde doen en het vervolgens opdragen aan alle moeders. Heel. Moeders zijn als een kleurig boeket. Roze is de kleur van een kus op een zere knie. Stralend geel als ik haar onverwacht in de menigte zie. Als kind kijk je omhoog naar je moeder... en buitelt de klank van haar liefde over je heen. Met een lieve moeder ben je nooit meer echt alleen. Gemaakt door de Zanddromers en ik moet zeggen... ik vond het een mooi gedicht... Ja, als we nog een keer een gedicht hebben... dan weten we wie we gaan vragen daarvoor. Om het te maken. <laughs> Dank je wel. Okay. Goed, de agenda. Okay. Uh, we hebben vandaag... en uh, tot en met de elfde... Of dat was vrijdag tot en met zondag. Uh, de, oh, ik moet zeggen ADAC. Want ja. je mag niet zeggen ADAC. Nee, ADAC. ADAC Masters. Is het de ADAC? Ja, <laughs> op het Zwick Park Zandvoort. Ik moet zeggen, ik hoorde de auto's. En die, die klinken heel interessant. Lekkere, zware motoren. Prachtig. Nou, voor alle liefhebbers. Ja. ja. Uh, 10 mei hebben we Grease Singalong in Café Koper. En dat begint om uh, half negen, uur 30. Goed, dan, uh, dan hebben we dus waar we het net over hadden. Morgen, jazz in Zandvoort, in de krocht. En om half drie uh, kunt u daar terecht. En nog even over de moederdagbrunch... die uh, helaas door het slechte weer niet doorgaat. Maar alle uh, kaartjes blijven geldig. En het is nu uitgesteld tot de 25e. Goed. Dan hebben we op 15 mei een zandvoortzaalvoetbaltoernooi. En dat wordt gehouden in de Corvo Sporthal. 17 en 18 mei Cycling Zandvoort op het circuitpark. Ja, het schijnt een heel groot fietsevenement te worden. Dat, uh... Maar Leuk. dan komen we misschien volgende week nog wel op terug in goede morgen Zandvoort. Ja. Uh, de karavaan. Uh, die strijkt dan, zoals we net hebben gezegd... volgend weekend hier neer op Zandvoort. Ja, met de dorp te reizende... koop, onder andere. Vergeet ja. even niet de stamtafel in het museum... Nee, het is... waar oh. uh, alle informatie en discussie rondom de windmolens uh, ja, dat verkrijgbaar is. Het is een, uh, een, een, een uh, samengaan van de Reizende Theaterfestival... en uh, dit ludieke... Uh, ja, wat is het thema? Ja, ja. en... Uh, het is uh, volgende week zondag, maar we zeggen het nu alvast, herinner u eraan. Dan is de jaarmarkt het uh, centrum van Zandvoort. Uh, Begint morgens om 10 uur. Hopelijk werkt het uh, weer dan een nou. beetje mee. Ja, en als laatste hebben we 18 mei een rommelmarkt weer in de Krocht. En die uh, duurt de hele dag, althans van 10 uur tot 4 uur smiddags. Goed. Nog even over die caravaan terugkomen. Ja? Die zoekt nog uh, wat vrijwilligers om mee te werken volgend weekend. Uh, wil u daar wat over weten? Uh, op internet, info, apenstaartje, caravaan. .nl. Daar vindt u alles als u daar aan mee wil werken. Ja. En als u van breien houdt en ook nog wil breien voor het goede doel... dan kunt u terecht op, uh, bij de breiklub in uh, Ook, Zandvoort. Iedere donderdag. Die vindt u op de Vlemingstraat 55. Van 2 tot 4 kunt u daar gezellig breien. En dan voor het goede doel. Goed. Uh, komende week, uh, woensdagmiddag... eigenlijk elke woensdagmiddag... Uh, wordt er voorgelezen aan kinderen in de biek. Dat zijn kinderen van uh, vier tot, uh, tot zeven jaar. Uh, als u uw kind daar uh, naartoe wil brengen, moet u uh, om drie uur binnen zijn... en dat duurt tot uh, half vier. Ja, en het is gratis voor leden en niet-leden. En neem zelf even een voorleesboek mee, hè? Ja. En dan hebben we natuurlijk nog de donderdag de Biologische markt weer op het Raadhuisplein. Ja. En uh, de reguliere weekmarkt op woensdag inmiddels op de Krocht. Ja, en Raadhuisplein. En de, eerste, de eerste keer tot mijn verwondering. Ze konden het niet allemaal kwijt, denk ik. Nou, uh, fantastisch. Op de ja. Goed, we zijn uh, zo'n beetje aan het einde van dit programma gekomen. En uh, we gaan bedanken Hotel Hoogland in de eerste plaats... voor de goede zorgen en de gastvrijheid. Het is hier en altijd de koffie. Goed. En de koffie. Het is hier altijd goed om te zijn. Uh, ook de gastvrouw. In, uh, in dit geval vandaag was dat uh, Yvonne Roosendaal. De uh, samenstelling van dit programma en redactie uh, was in handen van dezelfde Yvonne Roosendaal, Gary Rutte en Gert van Kuik. De techniek, Sander en Thomas Tonemans, is hem ondertussen uh, gepeerd naar de studio. Maar goed, dat uh, komt allemaal voor elkaar. En de presentatie is in handen van uh, Henny van der Leden. En dondergrebber. En wij wensen uh, iedereen een, een fijn weekend. Ondanks dat het regent. Maak ja. er toch iets leuks van. En uh, wij gaan eruit. Uh... En als u nog even deze uitzending uh, oh, ja, naleest ja, ja. of uitzending gemist, www.cfmzandvoort.nl. En CFM is met ZFM Zandvoort. Dus aan elkaar. Ja. En uh, even de datum en de tijd invullen. En even aanhouden dat één uur later ingevuld moet worden. En dan kunt u het uh, opnieuw luisteren. En anders, ja, donderdagochtend. Wij wensen u uh, toch een beetje mooi weer toe. met uh, het laatste nummer van vandaag: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. En graag tot volgende week.